Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De zogenoemde verhuurderheffing werd drie jaar geleden ingevoerd om het begrotingstekort te drukken. Maar doordat woningcorporaties miljarden belasting moeten betalen verhogen ze de huren, verkopen ze huizen en bouwen ze minder sociale huurwoningen. zegt een onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Minister Blok van wonen zegt dat de corporaties de heffing wel kunnen betalen. Politieagenten krijgen voorlopig geen taser. Het is te duur om alle agenten een stroomstootwapen te en trainingen daarin te geven. De Nationale Politie en minister van de Steur hebben wel besloten om agenten vanaf 2018 uit te rusten met een uitschuifbare wapenstok. Uit eerdere experimenten bleek dat agenten daar makkelijker en beter mee kunnen slaan dan met de korte gummiknuppel die ze nu hebben. Er komt extra geld beschikbaar voor innovatieve onderzoeksprojecten. Het bedrijfsleven, het kabinet en kennisinstellingen investeren 134 miljoen euro extra in projecten die zich richten op voedsel, gezondheidszorg en energie. Het geld is onder meer bestemd voor TNO en de Technische Universiteit Eindhoven, die werken aan de ontwikkeling van een 3D-printer voor medische toepassingen, zoals het maken van protheses en implantaten. Ook het Nanolab NL krijgt extra geld om materiaal te ontwikkelen... voor onder meer de opslag van duurzaam opgewekte energie. In het Nanolab NL werken de Universiteit Twente... het bedrijfsleven en andere partijen samen. Als minder mensen zouden roken... houdt de Nederlandse overheid meer geld over. Dat zegt KWF Kankerbestrijding. Dat liet onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn... als er meer geïnvesteerd wordt in anti-rookcampagnes.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 is langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Het is stil in Amsterdam De mensen zijn gaan slapen mm. Zijn levenloze dingen, de behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik die hong van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn gaan slapen. Mm Het -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is zo stil in Amsterdam. En God dank, niemand die ik tegenkwam.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 Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam. Het is stil in Amsterdam. Zeker Amster Zeker. Goedemorgen Zandvoort, Goedemorgen. vanuit Hotel Hoogland uh, presenteren wij vandaag Goedemorgen Zandvoort.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 Ja. Ik vergeet trouwens nog te zeggen dat we in Hotel Hoogland zitten. En het zitten, is hè? vandaag 4 juni. En het is vandaag 4 ja. juni. Ja, ja ik ben zo in de en, emoties helemaal, ja. van al die Max Verstappen toestanden... dat ik dat gewoon we helemaal vergeten. Ik zijn er allemaal vergeten. een beetje stil van. Ja, precies. Maar goed, iedereen is dus nog steeds welkom om te komen naar Hotel Hoogland. Want uh, daar uh, hebben we live radio. En je kan gezellig een kopje koffie komen drinken. Of gewoon een glaasje water mag ook. Of thee of dan ook. Alles in kan. ieder geval iedereen ja. is welkom. Goed, uh, na Noordje Muller dan hebben we Erwin Hilbers. Uh, die gaat nog...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 Praten over de noodkreten, over het ja, verhaal van de wind. Mee, nee, dat, dat nee. Hij, hij gilt dat men in de kamer gewoon niet luistert... Niet. Nee. naar wat er allemaal uh, aan rapporten en aan Acties. dingen... Uh, precies. Ja. En het schijnt dat, uh, dat de, de, de haalbaarheid en ook uh, de, de opbrengst... helemaal niet in inherent is aan wat men daar neerzet. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. We beginnen met Thomas. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Je bent uit Amsterdam gekomen. Het is nu stil in Amsterdam. En ja. druk in Zandvoort. Daar en hadden we het al over. Ja, ja, ja. Zeker.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 Uh, die twee ruimtes daarnaast, uh, ja, waar vroeger onze diefvries zat, zat zeg maar, en uh, waar de nooduitgang was, uh, dat wordt uh, nog verhuurd. Dus aan de Grote uh, krocht is er nog uh, huurruimte. Ik geloof dat er gesprekken uh, lopen met, uh, met wat partijen, maar die moet nog verhuurd worden. En daarachter, waar uh, nou, ja, vroeger onze, onze brood was en zeg maar, in, in, in de houtbepalen, dat wordt gewoon bij een nieuwe winkel betrokken. Uh, dus uh, uh, ze hebben gewoon de muren, uh, eigenlijk hebben wat ze gedaan, hebben, is om ons heen gebouwd. Dus links.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 in die winkel. Ja. En dat ik nog zoveel en met mijn team zoveel leuke commerciële ideeën hebben van we gaan dat opbouwen, een leuke barbecue hoek. Ja. Ja, maar maar, maar de ruimte is er niet. Nee. En uh, ja, dat, dat gaan we in een nieuwe winkel wel krijgen. En dat uh, nou, zit wel ja. naar uit te kijken. Is ja. het, is het, ja. Kunnen mensen een vergelijking maken met een andere Albert Heijn in de regio, waarvan ze diezelfde oppervlakte heeft als wat jullie krijgen? Ja, um, ik denk dat uh, qua metrage dat ongeveer Soendaplein in Haarlem, ja. dat, dat, die is okay. nog een ja. Groot. Ik denk dat die ongeveer 3, 2400 vierkante meter is. Maar qua oppervlakte is dat ongeveer vergelijkbaar. Om daar een gevoel okay, bij ja, te krijgen. Ja, dat, is een, uh, dat is een hele fijne winkel. Ja, en, ja. Een fijne grote kassa. Of tenminste veel kassa's. Ja, ja, dat dat loopt altijd gestroomlijnd. Ja, ja. Ja. ja, dat is nu ook omdat we die ruimte krijgen. Kunnen we dus ook uh, uh, het aantal kassa's blijft gelijk. En dat klinkt heel gek. Maar we krijgen nu ook zelfscan. En dat is dat de klanten zelf hun ja. boodschappen okay, ja. kunnen doen met, met de handterminal. En dat is wel een extra toevoeging. Nou, ik doe zelf altijd in Amsterdam, als ik niet hier mijn boodschappen doe, bij Gelderlandplein. Daar de Albert Heijn. Ja. En daar is ook zelfs ken. Ja, ik vind het fantastisch om op die manier boodschappen te doen. Want je hoeft het maar één keer zeg maar, in je mandje te doen. En je hoeft het niet meer in je tas te doen. Uh, dus ja, daar verwachten we ook veel van. En daar gaan we ook in de, in de openingsweken uh, ja, veel gehoor aan geven en veel begeleiding in geven. <laughs> ja. ja. En. Uh,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 bovenaan mijn verlanglijstje stond, wat daar ja. uh, in de zomer gepresteerd wordt door, ja, door de medewerkers op, op die bakkerij. Dat is, dat is niet echt, normaal, hè? Dat is, nee, dat, is, ja, dat is echt heel hard werk. Dat, dat is echt tof. Ja, dat, ja, dat is ja. echt ongelooflijk, ja. want als je, nou, als je weet hoeveel broodjes en stokbrood eruit gaan ja. uh, met dat laag ja, want dat plafond, wordt allemaal afgebakken, hè? Dat, ja. Het, ja, dus dat, is dat, echt, het is allemaal vestgebrakken ja, broodjes. Het is gewoon, gebakken, dus ja. allemaal, brood. arbeid, ja. eigenlijk. Ja. En dat allemaal in die korte kleine ruimte met laag plafond uh, en hitte. Uh, ja, ja, ja. En die krijgt straks een heerlijke grote ruime afdeling waar we ook gewoon wat meer kunnen presteren. Ja. Ook wel heel, uh, ja, die kijken er naar, naar uit. Zijn. Ze krijgen zelfs ook een mooi raam uh, met, met daglicht. Ja? Dus uh, Oh, no, echt oh, menselijk ja. uh, en figuurlijk ja. uit het uh, ja. ja. Moeten er, maar, er meer mensen uh, aangenomen worden eigenlijk? Ja, we zijn ja. altijd uh, op zoek naar, uh, ja. naar, naar leuke, ja. de leuke mensen. En, uh, en dat is wel interessant voor de, uh, ja, zijn wij niet de enige. Uh, nee. Dus ja, wij nodigen iedereen van harte uit om... Uh,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 ontzettend veel parkeerplekken erbij. En komt er dus ook gewoon in uh, een, een, een soort van roltrap, tapie, net als ook bij Haarlem, uh, Haarlem Soenderplein, ja, ja. waar je gewoon met je winkelwagen op kan op. en je gaat gewoon linksaf uh, de winkel in. Dus je ja, kan ja, uh, ja, gewoon overdekt parkeren, uh, ook met regen, gewoon heerlijk uh, droog. Ja, en, uh, nou, nou, ik, ik, ik zal eerlijk bekennen dat ik een, een bezoeker ben van het Soenderplein, ja. omdat ja, die gewoon in hun assortiment dingen hebben, ja. Ja, die ja. ik hier niet kan krijgen. Nee, dat worden van heel veel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 Uh, dus wij hebben daar helaas geen, uh, geen, geen invloed op. Uh, wij zijn nog in gesprek met de ge gemeente en ik ben ook in gesprek met, uh, met de hoofdkantoor in Zaandam om te kijken hoe we eventueel parkeren kunnen aanbieden.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 Doen. Ja. Um, eerlijk gezegd, als je hier dan 2 euro 10 of zo moet betalen of 20 moet betalen voor het parkeren. Ja, ja. dan gaan ze weer naar het zoen. En het gekke is, gaan. je ja. bent misschien net zoveel benzine kwijt. Maar het ja. is het idee. Ja, nee, dat is ook de grootste uitdaging nog die, ik, die, die ik voor me zie de komende tijd. Omdat in de komende drie weken dat ik nog vrij ben om daar hopelijk nog ergens een klap op te krijgen. Want daar moet iets in gebeuren. En nogmaals, ik ben een groot voorstander van een progressief karakter. Juist ook om het, uh, de ondernemers op de grote krocht te stimuleren. Of hoe heet dat? Ja, Dirk van den Broek heeft, heeft het ook. natuurlijk ook. Uh, heeft het ook. En, uh, okay, ook en de DK-markt ook. Nee, okay. Okay, ja, ook en dat is ook een Het voordeel eh, voor ja. hun is dat, ja. dat dat eigen terrein is. En de, ja. de Soendeplein is het ja, ook dat, ja. van eigen beheer. Dus dan kunnen we er zelf iets van vinden. hier zijn we toch, moeten de samenwerking met de gemeente zoeken. Ook namens de mede-ondernemers. Want ja, ik ben het representatief voor Albert Heijn. Maar met mij zitten er nog een heleboel op de grote krocht. Die er ook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 Ja, maar goed, de ingang is ook zo slecht. Je moet ingewikkelde dingen doen om er te komen. Mensen zien het niet. Zelfs ik, weet je, ik, als standvoorter denk ik soms wel eens van... Oh ja, hoe kom ik nou bij die parkeergrijs? Oh ja, dan moet ik helemaal omrijden. Ja. Om ja. daar dan te komen. Dus dan moet ik via de, de prinsessenweg. Moet ik helemaal ja. zo omrijden. Ja. Om, om dan naar de parkeergarage. Ja. Ja. Dat is toch bizar. Nou, ook, dat, ook dat heb ik ja. aangegeven. Dat qua zijning. Dat, uh, dat het nog altijd te wensen is. Van mijn, van mijn kant. En ik vind het gewoon doodzonde. Want het is een, een prachtige parkeergarage. Het is, ja. het is een, een geweldige garage. Alleen hij staat altijd leeg. Ja. En dan denk ik. Ja, als hij toch leeg staat. waarom dan, dan, dan dat mee, Een, een ja. progressief karakter. Dat we in ieder geval. Ja, als zou je 20 cent. het uur rekenen. 20 cent per uur keer 100 auto's. Toch meer dan, dan, dan niks wat we, wat we nu ja. eruit ja. Ja. halen.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 en wat wel mag en niet mag hoe we dat aan kunnen pakken om dat ja gewoon iets meer uh, levendig te maken. Want ja, nou, dat er had is, uh, de op die ja. prinsessenweg een ingang moeten zijn. Dat is gewoon. Ja. Ja. Ja onvoorstelbaar ja. dat ze dat niet gedaan hebben. Maar goed, dat is... Nog proberen om... Uh, ja, dat is ze een We moeten hard, hard mee aan de bak gaan. Ja. En ik hoop ja. dat we daar nog iets in ja. kunnen doen. Want dat ja. is inderdaad voor mij nog de grootste uitdaging. Om deze winkel echt tot een succes te maken. Ja. En uh, de opening is wanneer? Over drie weken al? Of over? Woensdag 29 juni om 11 echt? uur. Ja? Daar gaan we echt over. Ja. Uh, dus, uh, ja. dus dat is een, uh, inderdaad lange tijd. Daar zijn we bijna vier weken dicht geweest. Ja. Uh, en dan uh, 11 uur uh, officieel uh, voor de klanten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 natuur houdt. Heel veel sfeer. Ja. Uh, ja, ik en en, en kun je dat... Ja, is, uh, is dit de nieuwste Albert Heijn winkel in deze regio? Ja, dat is uh, de nieuwste. Alle allernieuwste. Ja, ja. en dat, <laughs> dat is wel mooi. Dat, dat blijven we drie weken, want dan gaat Bleek de uh, verbouwen. <laughs> uh, en die, die komt in dezelfde stijl. Wordt wel net ietsje kleiner, dus uh, ja, okay. uh, dan is Santwoord net even iets meer voordeel. Uh, maar ja, het wordt, uh, wordt echt een prachtige winkel. Ja, nou, dus we ik... nodigen iedereen van harte uit. Woensdag, ja? 29, 29 juni, ja. 11 ja. uur, gaat het feestje Kom beginnen. Kijken. Ja, dan ga ja, dan je dan vast ook, ook nog iets spectaculairs de hele week zijn er leuke acties, uh, ja. winacties, bomblons, bossenbloemen. Dus nou, uh, okay. nadere communicatie volgt in de Stansvoetskrant. Dus ja. hou dat in de gaten. Ik denk dat niemand kan wachten. Hè? Niemand kan <laughs> wachten. Nee, wij staan met z'n allen getrappelen. Ja. En hou ook de Facebookpagina van Albert Heijn Zandvoort in de gaten. daar. Dat doen we zeker. Daar uh, ja. doen wij een update over de verbouwing en over de openingsacties. Hartstikke Bedankt voor je komst. En dat je toch door deze drukte hier gekomen bent. Het liep even vast, zei je. Het was behoorlijk druk al vanaf Haarlem houdt, Maar gelukkig op de is Het is goed gegaan. Fijn weekend nog. Fijn weekend. En dank. Ja, u hartelijk dank voor de uitnodiging. Met veel succes. Dank je wel. Zin in Zandvoort. Is zin in VFM. over het museumpodium. Ja. De laatste voor het uh, zomerreces. Hè? Ja, dit ja. is de laatste, want uh, nou, juli en augustus, dan is het stoppen still. we altijd ja. even. Vertel, Alleen, wat... Uh, het wat... is natuurlijk een enorm uh, drukke zondag. Een ook. uitdaging, hè, voor jullie. Dus ja. het is een uitdaging voor <laughs> ons. Ik heb de desbetreffende muzikanten <laughs> ook nog benaderd, zo van, jongens, zullen jullie... Uh, zullen <laughs> Weet jullie je wel zeker dat doen? je komt? <laughs> hij komt uit Nijmegen, maar oh. hij zegt, ik kom. Goed, ik zei, nou, zal... wij wachten op je. Tuurlijk. <laughs>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 Dus ik zou gewoon zeggen, uh, jongens, kom allemaal, ja. laat die mannen lekker naar dat zitten. Nou, dat gaan. bedoel ik, want alleen die, en die mannen vrouwen, gaan, ja, die en niet vrouwen komen. <laughs> naar deze Juist. mooie man kijken, ah, hè, Die komt. Ah. <laughs>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 Ik, ben jij een, een, een Zuid-Amerikaanse Ja, ik hou, maar ja? ik hou sowieso van muziek. Ja. Ik vind muziek ja. een beetje... Maar het over. zou zomaar kunnen dat om half drie... Uh, dat hij er dan nog niet is. Want nee. hij komt uit Nijmegen. Hij heeft eerst een koffieconcert... en dan komt hij als gek hier naartoe geschud. Ik hoop dat hij er door ik kan komen. Dat heb ik ook uh, tegen uh, hem gezegd. Wordt hij, wordt hij tegengehouden? Ik heb hem gemaild. Ik zeg nou, hou de rekening mee. Hij zegt, wij vertrekken op tijd. Ik denk, oké. Okay. Okay. Ik heb het geprobeerd. Ja, je kunt hem altijd nee, je, ja. melden dat hij misschien ergens anders de auto kan neerzetten... en dan de trein verder kan pakken. Want dat is natuurlijk ook nog een goed Ja, want er zijn, ja, maar ze zijn hebben ze natuurlijk hun instrumenten ja, ja, en spullen, spullen buiten. Ja, dat dat is waar. Ja. Nou, we gaan zien wat het uh, gaat worden. Ik roep en gewoon iedereen op... Uh, op, op uh, ja, dat Prachtig. kan ja, maar, ook. Ja, alles kan. Ja, maar die moeten ze ook meezeulen, uh, natuurlijk. <laughs> waar komt zij vandaan dan? dan ze komen o, allebei uit Nijmegen. Maar ze hebben zelf het museumpodium benaderd. En dat vind ik dan wel weer zo leuk komen ze dan binnen? Uh, gewoon uh, krijg ik een mailtje toegestuurd. Want dan zien ze op internet staan dat we een museumpodium hebben. Nou, okay. en dan, uh, hartstikke leuk. Uh, zoeken ja. ze zelf contact. Ja. En dat betekent dan toch dat het een klein beetje gaat beklijven. Ja, ja. En uh, mensen houden dan ook van het kleinschalige. Ja. Je moet niet honderd mensen nee. willen hebben, want dat is te klein. Of ja. te veel of voor die ja. kleine ruimte. Uh, Je ja. moet het gewoon ja. Ja. klein, als wij dertig mensen hebben, dan, vindt die, dan ben ik al tevreden, ja. zeg maar. Ja. Ja.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 ja, God dus dat het hele is. strand wordt gebruikt uh, voor alle gezelligheid. En Met dit weer is het. Het is wel een beetje. En een hele hoop mensen hebben natuurlijk dan ook hotelkamers geboekt, ja, want die ja, blijven dan. Ja, ja. Ja. Nou ja, en en uh, nou, die, die nou, hebben dan even... zeezicht Ja, die zien dan helemaal niks. Nee, ik zag het gisteren. Je zag echt helemaal niks. Maar vanochtend werd het goed gemaakt. Die zijn wakker geworden en die hebben gedacht van nou, het was even minder, maar vanochtend was het prachtig. Behalve dat vieze schuim natuurlijk wat er op ja dat strand... is al ja. een paar weken zo ja. hè? dat is dat uh, alge alge algen, ja. algen dode algen zijn dat ja, uh, ja. oké okay. Nou, ik weet niet of, of Thomas al getrouwd is, maar misschien. Dan, ik ben niet getrouwd. maar. maar misschien. Ja, ik, kan, bedoel, ja, ik zie een uh, mooie kandidaat om mee uh, op het uh, huwelijk te sluiten. Ja. Nou, moet ik echt heel streng zijn. Oh, u, <laughs> u zit al gegeven. Dat mag niet. Okay. Waarom niet? Uh, uh, bij de gemeente wordt bepaald wie de o, huwelijk gaat doen. Oh, okay. mag je of je moet echt heel specifiek je voorkeur ja, ja, aangeven. Ja, maar het.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 now.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 Wat je nodig hebt, daar zorgen we nodig hebt. Ja. Da ja, da dat moet je dan allemaal zelf. Dan en je gaan. moet natuurlijk, want zoals Hilly, die, die investeert natuurlijk heel veel door ja. haar uh, achtergrond. Ook bij de, de, de gemeente. De, de, de gemeente de, ja. Maar ook bij, ja, bij sponsors, alle ondernemers en, ja, gemeente, en, dat, en dat soort veel, ja. dingen. Dus zij heeft, heeft ja. wel een hele goede ingang. Ja. Maar het is, uh, is hard werken geblazen hoor. Het is niet uh, zomaar. Uh, en zoveel vrijwilligers hè? Ja, we hebben er ongeveer 40. Dat moet genoeg gezegd worden. Ja, 40 hebben we daar. Dat, dat ja. zijn 40 mensen. Dan moet je je voorstellen dat dat betaalde krachten zouden zijn. Ja. Bij wijze van en dat draait dat he? museum helemaal ja. op. Het is ja. ongelooflijk. Ja. Ja. En dan zijn er natuurlijk altijd... Er zijn altijd wel een paar uitschieters. He. Zoals we hebben we Jan Kool, Ja. Die ja. Ja. eigenlijk alles wat hij maar ja. kan maken, maakt. En ja. dan denk ik... Oh, ik Gouden mensen zijn Ik bijzonder. hoop zo dat hij erbij blijft. Want ja, een stichting daar is niet iedereen even blij mee. He. Nee.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 En je kan gelijk genieten van een hele mooie overgevormde glas. Juist, dat staat er ook nog. Goed, nou dankjewel. Dankjewel Noor. Joe. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Net nu, Goedemorgen Zandvoort. Alles Zandvoort. Le cister don't you. Le cister don't you.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 Theo Hilbers is bij ons aangeschoven. Nee, nou, dat dat was mijn vader. Maar dat geeft niet hoor. It's ik vind is het toch... nog steeds mooi als mensen uh, ja. Theo tegen mij ja, zeggen. Goed. Erwin, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ja. dat je er bent. Ja. We <laughs> hebben het over de, over de vismaaltijd Theo Hilbers. Ja, en ja. daarom zei ik Theo tegen je. Ja. Maar goed, Erwin. Uh, ja, het weer heeft een beetje parten gespeeld. Hè? Ja, ja. Um, dus er zijn een paar verkoop, dingetjes. Dit ja, uh, is dat de derde de keer dat ik hier nu zit.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 Ja, als ik het Michael goed uit... Knubben. Ja, en ja. dat... Uh...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 ja, ja, ik weet ook. het niet hoor. Ik ben meestal binnen een half uur klaar met eten. <laughs> uh, als ik, ik mijn borst voor mijn ja, neus heb. Dus, het is wel een gezelligheid. Dus, uh, dus tel er een uur bij op. Dan dus zit je anderhalf uur zit je aan tafel. Maar dan heen je nog een half uur de tijd om ja, naar de kroeg te lopen. Oh, oh, dus nou, dat, dat, uh, wel, ja. dat gaat zeker lukken. En dat dus, is een leuk begin ook. Om dan, ja, hè, ik denk. we uh, de ja, maak er helemaal ja. een leuke dag van. Ja. Ja, dus dat, wat dat betreft uh, moet dat ook geen belemmering zijn. Dat, nee. uh, dat komt helemaal goed. Er stond nog wat anders ook in de krant. Rectificeren over de Aanvangstijd. Ja, ja, ja, ja, er staat een, een leuk stukje over het wapen van Zandvoort... met hun programma voor de maand juni. Mm -hmm. uh, en, en natuurlijk staat er ook iets over, over de vismaaltijd. Maar daar staat in dat we om vijf uur beginnen met uh, uitserveren van de vis...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 met de plattegrond uh, en, en, en alle, alle aangeven, tafels. Hij. Ja, er, er zijn uh, aardig wat mensen die uh, hun tafel al gereserveerd <lacht> hebben. Dus, uh, <lacht> het is wel zo handig, want ja, kom je met z'n vieren, maar niet alle vier tegelijk... dan heb uh, je zomaar kans dat je niet met z'n vieren aan één tafel ja, zit. Dus, dus, dus uh, het is wenselijk om dat even ja. nu aan te geven. Ja. Of die te bellen of via je e-mail. Had je het e-mailadres al genoemd? Ja, ik zeg het nog een keer. Dan hebben we in de tussentijd iedereen de kans om uh, even dus papiertje een pen te pakken... Te pakken.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 Hebben even wat We tijd hebben over. tijd voor de agenda. Ja,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 Dat wordt heel spannend. Nou, dan hebben we morgen, zoals Noortje Oliemul al heeft verteld... het uh, museumpodium met Claudia I. Manito op de harp. Ja, dat lijkt me heel mooi. En ja. gitaar in het Stanford Museum. En de aanvang daarvan is drie uur. Het kost tien euro en een half uur van tevoren. Dus om half drie kun je daar naar binnen. Inclusief dat tien euro is, inclusief een drankje ja. en een kopje koffie. Ja. 7 juni is er weer Cinema Nostalgie.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 nou, het 10 juni, u het net verteld, Theo Hilbers de vismaaltijd op het Gasthuisplein. Aanvang is 6 uur. Kaarten 13,50 euro zijn nu alleen nog verkrijgbaar bij de Bruna. Ja. Nou, iemand die nog wil zingen, die kan naar Rebel gaan. Want dan gaan we zingen met G. G. van den Berg is dat. En dat is om 8 uur avonds. Leuk ik Dus je gaat zingen bij Rebel, of je gaat naar muziek luisteren in de krocht. Er is in ieder geval genoeg. Er is genoeg weer, Er is genoeg te beleven 11 en 12 juni, het weekend is er weer, DN...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 Ja. Komt, ja, dan is er in het Amsterdam Beach Hotel uh, restaurant App en Daar speelt de band Buckwheat. En dat is vanaf drie ja, uur. Ja, ze bestaan smiddags. namelijk drie jaar, ja. heb euh, ik begrepen. Ja, he, nou, weer. Dat is, dus is een bijzondere band hoor. Dan moet ja. je maar eens op internet uh, kijken. Ja. Buckwheat. Ja. Leuk. Uh, ook op 12 juni is er een muzikale verrassing in het wapen van Zandvoort. En dat is vanaf vier uur, middags. Ja. Nou, de brandweer zoekt nog mensen trouwens.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 Ook elke eerste maandag van de maand is er een nabestaande groep. Bij ook Zandvoort. dat is vanaf half twee tot drie uur. Dat is dus ook Zandvoort is in Noord, bij, bij Pluspunt, bij Pluspunt ja. in de ja, ja, En je kan ook elke eerste dinsdag van de maand om half elf... is er digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Ook bij Oxandvoort, ook Pluspunt, Vlemingstraat 55. Nou, daar gebeurt zo verschrikkelijk ja, veel. Elke ja. vrijdagochtend kun je medisch gymnastiek doen bij Pluspunt.